2 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De NS roept op om niet meer met de trein naar Zandvoort te komen. Er waren al extra treinen ingezet, maar op de perrons en in de treinen is het nu bijna niet meer mogelijk om afstand te houden. Ook de wegen naar de kust lopen vol, rond het middaguur, stond er in het hele land meer dan 500 kilometer file. De meeste parkeerplaatsen hebben geen plek meer. Eerder riep de veiligheidsregio Kennermeland mensen ook al op om niet meer naar Zandvoort te komen. De NS vraagt de mensen die al in Zandvoort zijn om zo gespreid mogelijk terug te komen naar huis te gaan. De brand bij een autosloperij in Duiven in de buurt van Arnhem is onder controle. Wel denkt de brandweer nog een paar uur bezig te zijn met nablussen. Honderden autovrakken bij de sloperij branden vanochtend af. Daarbij komt nog altijd veel rook vrij die in de wijde omgeving te zien is. Wat de oorzaak van de brand in Duiven is, is niet bekend. De brandweer meldt dat er geen gewonden zijn gevallen. De parlementsverkiezingen in Hongkong worden uitgesteld. Ze zouden op 6 september worden gehouden, maar zijn door de autoriteiten verplaatst naar een later tijdstip. De nieuwe opleving van het coronavirus wordt als belangrijkste reden gegeven. Critici zeggen dat er politieke motieven zijn. De pro-democratische oppositie hoopte in september een grote overwinning te boeken. In Hongkong is groot verzet tegen de toenemende invloed van Peking, maar door de nieuwe veiligheidswet is het nog bijna onmogelijk om te demonstreren. De gemeente Utrecht heeft een restaurant beboet omdat er te veel mensen in de zaak waren die zich bovendien niet aan de anderhalve meter maatregel hielden. De zaak was al gewaarschuwd omdat er onvoldoende toezicht was op de naleving van de regels door bezoekers. De gemeente Utrecht meldde vorige week dat sommige horecazaken nu te weinig doen om de afstandsregels in acht te nemen. Het weer: het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm. In het zuiden kan het 35 graden worden. Vanavond neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het wordt vannacht niet koeler dan 17 graden. Morgen meer bewolking en lokaal een bui met kans op onweer. Het wordt al iets minder warm met 24 tot 31 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukte naar de stranden in onze regio. Al neemt de drukte een klein beetje af. Maar toch altijd nog fikse vertraging hoor. Zo ook op de A7 vanuit Zurich naar Hoorn. Tussen Bresland-Dijk en Den Oever. 10 kilometer. De oorzaak daarvan is een aanrijding. Maar je vertraging is er niet minder om. Een uur ongeveer. Dan de A22. Daar kantelde vanochtend een vrachtwagen over de vangrail vanuit Velsen naar Beverwijk. De weg is altijd nog dicht. Volgens Rijkswaterstaat nog tot 4 uur vanmiddag. Richting Alkmaar rij je altijd nog om over de A9. Dan ga je via de Wijkertunnel. En zoals gezegd... Veel vertraging richting de stranden. Iedereen zoekt verkoeling op deze warme dag. Een uur vertraging heb je nog op de N200 vanuit Haarlem naar Zandvoort. Rijdt langzaam tussen Haarlem Centrum en Bloemendaal. 20 minuten vertraging bijvoorbeeld op de N201 vanuit Hoofddorp naar Zandvoort. En ook op de N207 is het file rijden vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn. Tussen Lijmuiden en Wauwbreder, maar wel met een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 as the was Barbara Streisand en Chris Christofferson met The Star is Born. was een film die in 1937 voor het eerst uitkwam... met Jenner, Janet Gaynor en Frederick March. En in 1954 ook nog eens een keer opgenomen werd... met G de Judy Garland en Jace Mason. En recentelijk in 2018 nog een keer gemaakt werd... met Lady Gaga en Dave Chappelle... U bent verbonden met het tweede uur van Lunchroom. We gaan nog straks weer verder met het interview van Levi. En uh, nog wat meer uh, filmmuziek. We gaan... Ja, zijn we weer, Levi. Uh, waar ik het nu eigenlijk over wil hebben is... Uh, hoe gaat je omgeving ermee om? En hoe gaat je werk ermee om? Ja. Toen ik, uh, toen ik echt wist dat ik in transitie ging... Van vrouw naar man, dat ik... Uh, toen heb ik een powerpoint gemaakt voor mijn familie, voor, laat ik zeggen voor mijn ouders en mijn opa. Ik dacht, vooral mijn opa heeft dit denk ik nodig, Die is, uh, toen was hij geloof ik 81. Oh. Um, toen heb ik een powerpoint gemaakt uh, met foto's van uh, trans mannen, of trans jongens die al in transitie waren of zijn geweest, met foto's van toen zijn net begonnen, foto's na twee maanden, foto's na vier maanden, foto's na zes maanden, foto's na een jaar. Zodat hij weet wat hem te wachten stond. En ook verschillende jongens, jongens die helemaal, waar we het net over hadden, bijvoorbeeld helemaal geen baard kregen, ja. maar wel hun gezicht veranderden. En jongens die echt ineens een mega baard hadden. En um, ja, zo heb ik hem laten zien. En ook mijn ouders dus, van dit is wat er gaat gebeuren of wat er kan gebeuren. Hoeft niet zo te zijn. Dit is echt een voorbeeld. <laughs> maar hou je er niet aan vast. Um, en eigenlijk is dat heel snel geaccepteerd, vooral mijn opa ook, met mijn, met mijn naam. Ik heb 21 jaar mijn meisjesnaam gedragen, zeg maar. Wat was je meisjesnaam? Mijn meisjesnaam, die hou ik lief voor mezelf op de radio, Oké. Okay. omdat ik denk dat is niet van toepassing. Oké, okay. ja nu. prima. <coughs> maar, moet ik wel bij zeggen, het is wel goed dat je het vraagt, want er zijn heel veel trans mensen, moet ik zeggen, die er niet comfortabel mee zijn met de vraag. Okay. Ik wel. Aan mij kan je alles vragen. Maar het is wel belangrijk, denk ik, ook voor luisteraars Huis. om te weten dat... Er um, is natuurlijk, ik weet niet of je dat hebt gemerkt, maar met uh, Nikki de Jager. Die is op tv geweest. Zij doet make-up. Ja, ja, ja, ja. Um, En zij heeft niet zelf naar buiten gebracht dat nee, ze transgender is. ze werd bedreigd, hè? Ja, ze werd erdoor bedreigd. Um, en in tv-shows is ook gevraagd naar haar oude naam. En die heeft ze ook niet zelf naar buiten gebracht... Dat is echt een heel ding geweest. Wat logisch is als je daar het zelf niet in de ja. wereld wil hebben. Maar mensen gaan er dan toch nog naar vragen. Dat is natuurlijk anders als je bekend bent, bent he, dan, ja. uh, dan privé. Maar het is denk ik wel belangrijk om te weten voor sommige mensen ja. dat het niet, uh, niet altijd een fijne vraag is. Maar ik heb daar verder geen probleem mee. Alleen hou ik het voor nu liever voor mezelf. En als mensen het vragen dan vind ik het nooit een probleem ja. om te vertellen. Maar um, ja, ik heb 21 jaar die naam gedragen, dus ik dacht dat gaat wat worden. Om, ik verwacht niet dat je nu uh, binnen twee dagen ineens Levi zegt. Dat begrijp ik ook wel, dat zit er niet zomaar in. Maar mijn opa is echt een van de eerste die meteen Levi zijn. Ah, die heeft het helemaal gespricht. Ja, echt uh, magisch. En op mijn werk begon ik ook als vrouw, zeg maar. Um, en daar heb ik het via een uh, bericht op de... Ja, op een soort Facebook voor mijn, voor mijn werk heb ik het bekendgemaakt. Uh, gewoon een, een post gedaan, bericht geplaatst met dit is het, dit is wie ik ben. En uh, <laughs> als je me leuk vindt, dan is dat leuk. <laughs> en zo niet, dan is het ook goed. En dat werd heel snel opgepikt. En uh, iedereen, het, iedereen kent mij nu, maar ik ken niet iedereen. <laughs> Oké, okay. ja. Maar zijn, iedereen is zo positief. En ik werk met kinderen van 0 tot 4. Nou, die zeggen dat de volgende dag al. Ja. Die denk je er niet over na, nee. dat is uh, nee. of je nou uh, Jantje heet of Pietje, dat uh, Boeit je niet interesseert ze niet. Als je ik, er maar het, bent... Ja, het gaat om wie je bent, ja. niet ja. hoe je heet nee. en wat je bent. En... Nee, absoluut. Alleen, uh, ja, er is eigenlijk niemand in mijn omgeving die... Er is niemand die er tegen is, dat helemaal niet. Er zijn wel mensen die het lastig vinden om of vonden om mijn nieuwe naam te zeggen. Of om die te gebruiken, om, om niet te, ja, hoe moet ik dat zeggen, Geeske bijvoorbeeld, die was bang, als ik het goed zeg, dat ze dan, je had het gevoel dat ze dan ineens over iemand anders aan het praten was. Ah, oké. Okay. Dus ja. Dus ze moest er nog aan, aan wennen, dat is logisch. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Als je ineens, ja. ja, als je al een tijd dezelfde naam zegt en je leert mij kennen met een andere naam, dan ja. gaan we nu ineens Levi gebruiken, ja. ja. Nou ja, ik heb zelf ooit geprobeerd om mijn naam te veranderen, van ja. Maria, en mijn tweede naam is Elvira. Ja. dacht ik van, nou, Elvira, wat een keer leuk. Ja. Ik heb het er niet doorheen gekregen. Nee, het is echt wel lastig. Het is heel moeilijk. Ja. En ik wil ook, ergens wil ik wel anderen, of dat wilde ik toen, nu hoeft het niet meer hoor, wilde ik anderen wel verbeteren. Maar ik wil ook niet zo'n lastbak zijn, zijn of zo. Van, ja. eigenlijk doe ik het voor mezelf. Ja. En ik denk dat het ook een stukje bewustwording is voor die mensen. Dat je... Net als met hij en zij. Het, is nu... het, ho ja, het, het hoort inderdaad wel bij, bij het, het proces. Wat ja. het ieder, jij maakt een proces door, maar je ja. omgeving maakt ook een proces door. Ja, en ik denk mijn omgeving nog veel meer. Denk ik ja. echt. Dat zij, het heeft voor hun meer impact dan op mij. Heb ik het gevoel altijd gehad. Zij moeten alles veranderen. Ja. Maar niet omdat zij het willen. En ik verander het ja. voor mezelf. Ik word er gelukkig van. Ja. Maar ergens verwacht ik... Ja, hoop ik wel dat mijn omgeving daarin meegaat. Nou ja, als ze van je houden, moet doen ze dat. Ja, ja, ze doen het uit ze liefde doen het voor uit liefde, je. Ja, ja. Dus, want hoe ja. stonden je ouders daarin? Hadden die. Uh, stonden die raar te kijken toen je zei van nou ik ga dat transitie.? Nee, die stonden niet en... zo raar te kijken. Ik weet nog dat mijn moeder dit voor mijn gevoel makkelijker vond dan toen ik als lesbisch uit de kast kwam. En dat was puur omdat ik van de een op de andere dag lesbisch was, voor haar gevoel. En dit is niet van de een op de andere dag gebeurd. Ah, ja. Dit ging zo langzaam, heel geleidelijk. Het begon dus met mijn borsten, dat ik die, die strakke ja. hesjes droeg, die binders. En dan kwam er steeds een beetje bij. Het werd steeds meer een puzzel die echt klopte. Ja. Dus dat... En ze hebben die puzzel meegemaakt? Ja, ik heb ze heel erg erin meegenomen ook. Ja. Of mijn best gedaan in ieder geval, om ze erin mee te nemen. Zodat ze konden zien waar ik mee bezig was, de gesprekken die ik had, wat ik had besproken. Dat was wel spannend om te vertellen allemaal, maar... Ja, als ik ze er niet bij betrek, dan gaat het ook niet lekker werken. Dan loop ik al helemaal vooraan. Ah, ja. En zij proberen erachteraan dan, te huppelen, maar... Ja. En ben jij achterom kijken van, waar blijven jullie nou? Ja, Kom op. Ja, dan kan ik ze het ook niet kwalijk nemen nee. dat ze me niet begrijpen, want ik nee. heb het niet verteld. Nee. Dus dat... Ja, ik denk echt dat mijn omgeving veel meer respect uh, mag krijgen dan dat ze krijgen. Het gaat, het gaat zo vaak om mij. Terwijl ja. het echt niet om mij gaat. Nee, het gaat om het hele geheel. Om het hele geheel, de om, geheel ja. Ik heen. ben niet alleen. Nee. Want hoe ging je werk ermee om? Je, je zei dat je het via een mail had. Of, of via een, een, ja, een soort platform. Een soort platform had ja. Uh, verteld. Ja. En ja. ja, ze zijn. Het is heel verschillend. Er zijn mensen die heel weinig aan me vragen en die het allemaal prima vinden. En nou, Dan moet ik zeggen dat, geloof ik, iedereen het helemaal goed vindt, hoor. En er zijn mensen die heel geïnteresseerd zijn en die, het, die heel veel willen weten. Ik probeer altijd zo open mogelijk te zijn, dat ze ook van mijn lichaamstaal al merken, je kan alles vragen. En ik, ik zeg het ook altijd, dat ze alles mogen vragen. Dus ze zijn... Ja, ze zijn heel open erover En als ze dan het een en ander weten, dan is het ook weer goed. En dan gaat de dag weer door. Ah. Het is helemaal... Het is net zoals dat je over de boodschappen praat. Ja. Ga vanavond de broccoli halen. Wat ga jij halen? Bij de burgerkastant kan jij je als man inschrijven. Wat staat er in je paspoort ja. voor geslacht? Ik uh, ben man. Ja. Oké, okay. Nou, dat is een hele, hele ja. winst. Van, ja. uh, in vergelijking met, uh, met de jaren zeventig. Ja, ik uh, ben nu... Als ik het goed heb, anderhalf jaar man, <laughs> op mijn paspoort. Ja, dat vind ik wel heel goed dat ja. dat kan. Ja, en, en overal ja. ook. Het is een aantekening op je geboorteakte die wordt gemaakt. Dus dat, moest ik dan, uh, dat dien je in bij de stad waar je geboren bent. En daar passen ze hem dan voor je aan. Moet je wel een verwijsbrief voor hebben ook. Je kan Niet, niet iedereen kan zomaar... ik uh, dus kan niet naar een de de de de de pudmerend gaan, gaan en zeggen van... Ik wil nu een emmetje. Ja. <laughs> nee, nee, dat kan niet. Ja. Um, maar dat is wel heel fijn hoor. ik zou, ja, moet ik zeggen, er wordt heel weinig naar mijn ID-kaart gekeken of er nou een M of een V op staat. Er wordt ik, volgens mij wordt er zo, dus, maar het is voor jezelf, ja. Uh, nou ja, ik, ik, ik heb dus iemand meegemaakt, een collega van mij, die ging van man naar vrouw in ja. transitie. Die moest dus een mannelijk uniform blijven dragen, moest broeder er blijven. Ja. Ondanks dat hij geopereerd was, echt helemaal geopereerd. En um, het was een vrouw, maar het mocht niet, het, mocht niet, ja. het kon nergens veranderd worden. Ze mocht, zich, worden. Niet laten zien, ze mocht zich niet laten zien. Ja. En ja. overal stond ze als man. Ja. En ik weet dat dat voor haar heel, heel zwaar is geweest. Ja, dat lijkt Nog me zwaarder ook zo eigenlijk als die hele transitie. Ja, dat lijkt me ook. Je wordt gewoon niet ja. gezien. Nee. En ja. het is heel lullig als je werkgever daar ook niet in meegaat. Ja. Ja, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Nee, dat was bij mij uh, gelukkig niet. Dat was allemaal heel open en uh, ja, het is overal is het veranderd. Zowel op mijn werk, er staat een man en de kleding die ik draag op mijn werk. Ik krijg altijd mannenshirts of uh, ah. dat soort dingen. Dus dat is heel open. nou ja, dat is mooi. Maar ik heb ook een... Ik werk bij, uh, op Opstoom. Dat zit in Haarlem vooral. En... Het is ook een hele open organisatie. Dus het, het is niet... Uh... Het is een kinderopvang. Het is een kinderopvang, ja. En ook de kinderen worden heel vrij opgevoed, zeg maar. Oké, okay, een beetje voorlopen van de vrije school of zoiets. Ja, het is een beetje... Uh... Als, je, als ik daar zou werken en een, een jongetje doet een jurk aan... en ik zou zeggen dat hij dat niet mag doen... dan weet ik zeker dat ik ontslagen word. Ah. Want zo werkt het niet. Nee. Ze mogen doen wat ze willen, ze zijn wie ze willen, ze hoeven, niet, ze hoeven niet binnen de lijntjes te kleuren. Zeker niet. Het is allemaal open en vrij, dus ik denk dat ik daar ook, misschien ook geluk mee heb gehad. Het, zal, het ah. va zal vast nog niet overal in Nederland zo zijn dat je, dat je jezelf mag zijn hoor, dat zeker niet. Maar we zijn wel er zijn op weg. Zeker vergelijken tot de jaren 70. <laughs> nou ja, weet je, dat is het rare van mijn generatie natuurlijk. Wij zijn heel vrij geweest. Een jaren ja. 60 kind, een flauwe pauwe kind, of ja. en, noem maar op. Ja. Dit staat zo haaks. Dit staat daar weer heel haaks op, op, op, op, op in. Dat komt gewoon omdat de gevestigde orde in die tijd ja. de jaren 50 ja. en 40 kinderen waren. Dus de oorlogskinderen. Ja. En, en ja, die waren toch wel vr, wat bekrompener. Wij hadden wel zoiets ja. van: ah, flauw oh, oh, ja. joint in ons mond en we gaan ervoor. Ja. En de, de regels, die waren gewoon wel heel strak. Ja. Ik heb ook een hele traditionele opvoeding gehad. Ja. Mijn ja, broertje was het jongetje en ik was het meisje. Ja. En ik moest. Kon niet Met mijn broers speelgoed spelen. Ja. Ik weet ook niet of ik dat wou of wat ook hoor. Ja. Ik, had, ik had mijn knuffelbeesten en mijn poppen en weet ja, ik veel ja, wat. Ja. Ja. Maar dat, dat, het werd niet gestimuleerd. Nee, precies. Om dat, om... Uh, om dat te proberen. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Nee, dat heb ik in mijn opvoeding helemaal niet gehad. Ik kon gewoon. Volgens mij heb ik. Ik heb ook zeker met poppen en met kinderwagens gespeeld. Uh, maar ik heb. Uh... Wel regelmatig raceauto's en, uh, en hijskranen gevraagd. Maar ja, aan de andere kant. Ja, als je daarmee wil spelen, betekent natuurlijk niet meteen dat je, nee. dat je een jongen bent. Nee. Dus dat is het ook, ja. Mijn ouders hebben er niet per se gelijk iets achter gezocht. Nee, maar dat is logisch. Dat, uh, het, uh, die zijn helemaal niet van het labelen. Nee, ik weet dat mijn broer een hele mooie ophaalbrug had, van, zoals de magere brug in Amsterdam. Ja. En uh, ja, daar heb ik wel mee gespeeld. Het was natuurlijk heel leuk, dat ja. open en dicht doen. Ja, ja. ja en het doet er niet toe of het nou een brug is. Ja. Dus, nou. Now I had the time of my life. Though I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth.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 All the writing on the wall and we felt this magical Final Now with passion In our eyes There's no way we could disguise A secret piece So we take each other's name, but we seem to understand The urgency I think he doesn't this from me Just remember what. Ja, ik, ik, ik ben gekomen om jou te interviewen mm -hmm. via Facebook. Uh, daar had je het over transgenders en cisgenders. Ja. Ik had er nog daar, Transgenders wel gehoord, maar ja. cisgender heb ik nog nooit van gehoord. Nee. Kun je dat uitleggen? Ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Um, cisgender is wanneer je geboren bent met het geslacht wat ook bij je gender past. Je geslacht is wat in je broek zit. En je gender is wat je in je hoofd ervaart, zeg maar, ja. hoe je je voelt. Dus um, ik neem mijn zusje, nam ik in die video als voorbeeld, ja. dus dat zal ik nu ook doen. <laughs> zij is geboren met een vrouwelijk geslacht en in haar hoofd voelt ze zich ook vrouw. Dus zij is uh, cisgender, ze is daar helemaal oké okay mee. En als je geboren bent met een vrouwelijk geslacht bijvoorbeeld, uh, maar in je hoofd voel je je niet 100% vrouw, laten we zo zeggen... Dan mag je je eigenlijk gewoon al identificeren als transgender. Dus het is, het is heel makkelijk en het is eigenlijk heel gek dat we nooit van cisgender hebben gehoord. Nee. Ik denk dat het de merendeel, denk ik hoor, dat het merendeel op de wereld cisgender is. Dat die zich ook ja. bij hun geslacht uh, oké okay voelen, zeg maar. Of dat het overeenkomt, moet ik zeggen. Maar daar hoor je heel weinig over. Omdat het gewoon niet zo'n ding is. En dat is met transgender nog wel. Ik denk dat het uiteindelijk ook vervagen. Denk hoop je? Ik. Ja, hoop ik. Ooit. Dat wat er wat moet er veranderen om dat uh, um, net zo te normaal te krijgen dat we straks niet eens meer weten wat ik weet niet wat een cisgender mm -hmm. is, dat we niet eens weten wat een transgender is? Ik denk dat het daarom eerst, maar dan heb ik het denk ik wel echt over minimaal 50 jaar hoor, nog heel veel in het nieuws moet komen. Nog heel veel op, op of niet het nieuws, dat klinkt alsof het iets, alsof het een hype is, maar uh, dat er programma's, educatie vooral, educatie. Ja, ja. dat je er echt over leert en inmiddels is het in, um, ja niet overal natuurlijk, maar is het ook al niet meer, is het minder een ding als je homoseksueel bent bijvoorbeeld, dat wordt meer geaccepteerd dan transgenders. Maar er zijn, er zijn ook genoeg mensen die er nog absoluut op tegen zijn. Dat, dat zal altijd zijn. Maar het is met, met alle soorten mensen. Er is altijd wel iemand tegen je. Ah. Maar ik denk dat dat met... Omdat we homo's al langer kennen... Dat het daarom al wat normaler is. Iets normaler. En ik hoop en denk dat dat uiteindelijk... Met transgenders ook zo zal zijn. Dat je niet meer... Maar ben me je dan voor uh, educatie ook op de lagere school? Ja. Of op de middelbare ja, school? Ja, heel erg. Ja. Ik heb op de middelbare school heb ik één les gehad en dat was van een mevrouw die lesbisch was toen heb ik volgens mij niks over transgenders gehoord en die les ging over pesten en over over op hetzelfde geslacht vallen en dat was het ja. dat was de enige les die ik heb gehad en misschien als ik toen iets had gehoord over transgender dat ik het veel eerder wist en achteraf denk ik wist ik het maar eerder ja ja, ja ik kom bij mij op school werd Zelfs dat nooit besproken. Nee. Nee. nee. Dus. Nee. We gaan wel vooruit. Maar ja. dan zie je hoeveel veel tijd daarvoor nodig is. Kijk, ja. uh, dat ik op de lagere school zat. is 50 jaar geleden. Meer dan 50 jaar geleden. Ja. Dus. Ja, en scholen moeten er ook. Um, zelf om vragen. Hè? Het, het COC. dat is. Uh, die, die regelen van alles voor. Uh, de LGBT community, zeg maar. En als een school niet vraagt of er een gastspreker komt, dan, dan komt hij er niet. Want ja, als, je, als een school dat niet wil hebben, je kan het moeilijk daar met z'n allen gaan staan en zeggen we gaan nu een les geven. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Als een school dat niet wil, dan kan je dat niet afdwingen. Dus ja, ik vind dat het gewoon in het lespakket moet zitten, of, of dat het veel meer bij de middelbare school bij maatschappijleer, ja. dat het als dat nog steeds zo heet, dat het daar echt onderdeel van moet zijn. Politiek is ook een onderwerp. Dus, ja, ja, absoluut. En ik denk dat dat politiek mij toen, het interesseerde me echt nul. <laughs> Omdat ja, dat ik ook. Ik wel. Alhoewel ik vroeger wel, hè? Vroeger zat ja. ik. Want je had, vroeger had je van die nachtdebatten met ja, ja. uh, Boel Koekoek van de Boerenpartij. Ja. En dat was, dat was gewoon leuk. Dat was ja. humor, dat was lachen. Ja. Dus dat is klankabber, hè, waar je s'nachts naar, naar kijkt. Ja, dan is dus het leuk, dat, ja. <laughs> En voor mij was het toen alleen maar serieus en uh, het ging over werk en uh, hoezo moet ik daarover nadenken, want ik zit op school. Het interesseerde me niks, maar als er een les was geweest die echt over jezelf ging als persoon, als wie ben je, dat is waar je middenin zit op de middelbare school. Ja. Wie ben ik? Ja. Ik denk dat dat veel meer effect heeft, dat je daar veel meer van leert. Dat zou echt... Uh, ja, maar ik denk dat het voor cisgenders net zo belangrijk net zo, is. Ja, ja. Überhaupt in de puberteit moet je erachter komen wie je bent. Ja. Wat je bent, hoe je bent. Ja. Wat wil je? Ja, je moet echt jezelf leren kennen. En ja. daar wordt vind ik op school veel te weinig les over gegeven. Ja, en je, je, al... moet... ja. En je moet wel je keuzes maken aan het eind van het schooljaar. Ja, wat voor opleiding wat wil je doen? Wat je wil gaan doen, waar wil niet eens je wie gaan ik ben. worden? Ja. <laughs> ik <laughs> weet niet eens wie ik ben, dus hoe moet ik nou mijn opleiding gaan kiezen? Ja, nou dat soort dat, dingen. Ja. Ja. Maar ja, cisgender is dus eigenlijk gewoon een overeenkomst tussen, tussen je geslacht en je gender. En bij transgender is dat niet. Nou, duidelijk. Ja, toch? Ja, weer wat geleerd. Ja, dat was Levi. En ik dank Levi nog heel erg voor zijn openhartigheid. En uh, het mooie interview wat ik heb mogen afnemen. Heerlijk in het zonnetje. En... Uh, ik wens natuurlijk zowel Levi als Geeske heel veel succes in hun verdere leven. En ik hoop dat ze binnenkort uh, toch kunnen gaan trouwen, ondanks de corona. We gaan verder met muziek. In verband met de drukte kunnen er nog extra maatregelen komen... van de veiligheidsregio Kermeland. Er kunnen wegen worden afgezet als het verkeer maar blijft toenemen... en parkeerplaatsen kunnen worden gesloten. En nu we het toch over het hele mooie weer hebben... krijgen we een, een serieuze uitleg van het hitteplan door Claudia de Breij. Ten je denkt dat onze overheid ervoor zorgt... dat de burgers veilig zijn en gezond. Dan heb ik twee woorden voor je... Nationaal hitteplan. U heeft het denk ik allemaal opgevolgd, want u heeft de zomer overleefd. Maar ik wil het graag even voorlezen. Dit, um, dit komt van de site van het RIVM. Het is het nationaal hitteplan. Het zijn vier punten. En um, ik ga ze even voorlezen. En het is gewoon goed om je terwijl ik dat voorlees voortdurend te blijven realiseren. Hier zijn dus mensen voor betaald. <lacht> Punt 1. Drink voldoende. Je denkt misschien, ja, hoe interpreteer ik dit nou precies? Daarom staat erachter, zorg ervoor dat u voldoende drinkt. Ah, dat bedoel je met drink voldoende, oh wacht. Oh joh, goede tip. Punt 2, zorg voor koelte. Ik hoor u weer denken, ja, maar hoe pak ik dat dan aan? Er staan ook een aantal tips. Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw. En slaap niet onder een te warme deken. Die te warme deken, die net je elk jaar weer. Hè? De, deze zomer was het 40 graden, s'nachts buiten lang onder mijn vier seizoenen dekbed. Kijk, ja, ik doe iets niet goed Wat ze namelijk nou een site die korraan plegen, punt drie. Houd uw woning koel. Ik hoor u weer denken: als was u een IJslands voetbalteam. Oh. Leggen ze ook uit, opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator of indien aanwezig, airconditioning. Dus indien aanwezig, hè? maak nou niet die oude fout dat je gaat denken, ja, ik merkte helemaal niks van de airconditioning. Heb je gekeken of die aanwezig was? Lees het aan je hitteplan. Ik zou zo graag, ik zou zo graag de ambtenaar die het heeft geschreven willen ontmoeten. Ik denk dat ik hem na vanavond ook wel ga ontmoeten, trouwens. Punt vier, laatste punt: zorg voor elkaar. Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die uw hulp kunnen gebruiken. Dus alleen bij warm weer, hè? Het is, nou, Vries het s'nachts alweer aan de grond. Dus als er nou een oud vrouwtje valt, kun je gewoon laten liggen. ik gewoon zeggen, ja, het is geen etenplan, bitch. Wil je dat maar niet uit? Maar... In het Vondelpark... ...zat ik op een bank met een man van mijn generatie... ...die het ochtendblad las... ...en daarbij zo nu en dan... ...meewaardig met het hoofd schudde... ...alsof hij betreurde dat het nieuws gebeurd was. Dat kon ik wel met de meevoelen. Al wat je doen kunt is het betreuren... ...maar veel helpen doet het niet. Na een poosje... ...bleef een andere man... voor het bankje staan... en zei tegen me... even uitrusten. Hij leunde op een wandelstok. Mijn rug, hè? Zei hij. Verder mankeer ik niks. Nou, dat kon je wel zien. Hij was een... reus van een keel. Zwaar... en breed en... die wandelstok... die hoorde eigenlijk... helemaal niet bij hem. Hij vroeg... Weet u hoe oud ik ben? Bij bejaarde mannen en niet meer zo jonge vrouwen moet je nooit raden. Dat is roekeloos. Ik schatte hem zo achter in de zestig, maar ik zei het niet. Toen deed hij het zelf maar: 91. De man naast me liet de krant even zakken om het wonder te zien. Want een wonder was het. Hij had geen spoor van het verval dat je op die exceptionele leeftijd verwachten zou. Eerbiedig zei ik, nou dan, dan ziet u er nog geweldig uit meneer. Ja, maar ik heb ook altijd gesport. Zei hij, gebokst ik bokste al toen het in Amsterdam officieel nog niet eens mocht de Nederlandse boksbom die kwam pas in 1911 en toen was ik al bezig nou dan is het dus een gezonde sport zei ik ja dat zegt mijn vrouw ook wel eens zei die. en een mooie sport tenminste dat was het nou niet meer. Maar vroeger wel. De man naast me glimlachten als iemand die iets herkent en wat weet nu achter de krant, ik vroeg, waarom nou niet meer? Nou, het is te hard geworden, zei hij. Kijk, als ik vroeger in de ring stond, hè, dan schatte ik die man. En dan dacht ik. Ik kan die man wel hebben, want ik wou winnen, dat wel natuurlijk, maar ik versloeg die man dan, zonder die man onnodig te beschadigen, en dat doen ze nou wel, onnodig beschadigen. Nee, het is te hard geworden meneer, het mooie, het sportieve, dat is er helemaal af. Hij keek op zijn horloge. Nou, nah, ik ga maar weer eens naar de vrouw toe. Zei hij aan die rug. Daar kan de dokter niks meer aan genezen. Maar aan mijn tanden moet ik toch eens wat laten doen. Want uh, dat is zo'n rommeltje geworden. Zijn grijns toonde een donkerbruin kerkhof. Hij hief de wandelstok bij wijze van goed zelfs zijn neusbeentje. Bezat hij nog? De mannen die die wel kon hebben, hadden blijkbaar nooit kans gezien echt door zijn dekking heen te slaan. Geïmponeerd keek ik hem na. De andere man op de bank deed dat ook. Hij zei: 91, dat is 15 jaar ouder dan ik, en nog helemaal gaaf op zijn rug na dan. En zijn vrouw heeft hij geloof ik ook nog. Ik heb mijn vrouw al zes jaar geleden verloren. Het hart, hè. Ach, zei ik. En ik bereidde me voor op zijn eenzaamheid. Maar dat verhaal, dat kwam niet. Hij zei... Ja, als je zo oud bent als ik... Weet je wat je dan leert? Ten eerste... ...dat het leven veel ingewikkelder is dan je vroeger dacht. En ten tweede dat het wel gemakkelijker is. Dat, dat lijkt tegenstrijdig, hè? maar toch is het zo. Er gebeuren allemaal dingen met je hè? die je vroeger niet zou hebben aangekund. Mensen op wie je gebouwd had, die laat je vallen als een rotte appel. Je, je beste vrienden overleef je, de een na de ander. Je, je vrouw sterft. Je kinderen stellen je teleur. Als je dat vroeger allemaal gedacht had, hè, dan zou je hebben geduizeld. Maar de natuur, die wist al. ...dat het gebeuren zou. De natuur die deed iets. Aan je gevoel... ...net zoals je... ...aan het knopje... ...van de televisie draait... ...om het geluid... ...een beetje zachter te zetten. Je hebt nog wel gevoel hoor. Maar... ...het is van een andere kwaliteit. Hè? Ja, ja. Minder fel van kleur. Meer... Donkergrijs, zoals de pakken die de meeste oude mannen dragen. Ingrijpend is het wel wat er allemaal met je gebeurt. Maar het gevoel dat je op mijn leeftijd nog over hebt accepteert het gemakkelijker. Neem nou, neem nou de dood van mijn vrouw. He. Dat deed me heus wel wat hoor. Maar toch minder dan ik vroeger zou hebben vermoed. Hij glimlachte een beetje treurig. Vroeger herhaalde hij. Vroeger toen ze nog in volle fleur was. Ze was een, een mooie vrouw hoor. Ja. En een sterke vrouw. Sterker dan ik. Ik heb vaak op de geleund. Vooral in de oorlogstijd. Ik, ik was nogal bangelijk. Van natuur ziet u en... Zij niet. Oh nee. Zij niet. Ik heb echt van de gehouden. In dat lange huwelijk. Maar, maar toen ze gestorven was... Hè, toen heb ik me toch... Vrij snel... Hersteld en... Zelfs een nieuwe levensgezellin gevonden. Wonderlijk, hè? Ik denk nog wel eens aan de vrouw, hoor. En, en wat me dan ontroert, hè? Dat is niet de herinnering aan al die jaren. Nee. Het is eigenlijk één moment. Zijn stem werd een beetje schor... Kort voor de dood, zei hij, waren we samen in de bijenkurf. Op de derde etage. Ze kocht daar iets. Het was een erg stille ochtend. Toen we betaald hadden, liepen we naar de roltap. Daar bevond zich op dat moment... Helemaal niemand op. Geen mens. Goed. We kwamen bij die roltrap. Zij stond voor me. Ze keek naar beneden. Ze deed een stapje achteruit. En ze zei... Ik durf niet. Toen zijn we met de lift gegaan. Kijk... Als ik daaraan denk, dan, dan ben ik telkens weer ontroerd. Ik durf niet, zei ze, bij een roltrap. Die vrouw, die haar hele leven alles had gedurfd. Simon Kermichelt uit 1985, de roltrap. Er is laatst bericht binnengekomen van de gemeente Zandvoort. We zien dat het te druk wordt richting Zandvoort... en hebben daarom besloten de toegangswegen af te sluiten. Je kan dus niet meer met de auto of een ander motorvoertuig... naar Zandvoort komen en alle Zandvoort'ers ID bewijs weer meenemen. En halverwege de middag is er ook weer een, een sterke mijlstromen... en wordt het uh, strand ook uh, wat smaller verwacht. Mm, nou ja, we moeten dus uh, door de warmte ook het hitteprotocol van het RIVM opvolgen... volgens Claudia en het RIVM. En ook de coronamaatregelen van het RIVM. Dus we gaan ons daar aan houden. We gaan afsluiten. Ik dank u voor de uitzending. En, uh, we hebben nog wat nummertjes voor u te goed. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de bergen zo hoog? Misschien om de sneeuw te vergaren en het dal voor de kou te bewaren. Of misschien als een veilige stut voor de hemelboog. Daarom zijn de bergen zo hoog. Zeg jullie wat jij laatst niet eens weet. Waarom zijn de bergen zo hoog? Dat is waar, maar het zijn juist de daden die de hoogte der bergen bepalen. En die is verneukeratief voor het leken.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 Waarom daarom zijn de zeeën zo diep. Zeg, Jules, wou jij laatst iets weten? Waarom zijn de zeeën zo diep? Nou kijk eens, dat komt van het water. Dat eerst enkel ijs was, maar later. Verwarmd door de zon, van de berg naar beneden liep. Waarom zijn de zeeën zo dier. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe? Misschien door hun jachten en jagen, en misschien door hun tienduizend vragen. En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe. Waarom zijn de mensen zo moe? Zeg Jules, jij laatst dit eens weten? Waarom zijn de mensen zo moe? Wie in het arbeidsproces is betrokken, die werkt zich gemeenlijk te pokken. Waarna hij dan s'avonds het nieuws krijgt en brandpunt toe. Daarom zijn de mensen zo goed. Ja, ik heb nog even de waterstanden voor u. Om 2 uur en 4 minuten was het, het water op zijn hoogste punt, was het 88 centimeter. Het is weer app om 22 uur. Zaterdag om 2 uur 25 is het weer vloed. En 15 uur 5 is het weer eb. Um, wat had ik nog meer? Ik, ik ging afsluiten en ik ga Levi nog een keer bedanken... voor het hele leuke interview wat ik met hem uh, heb mogen hebben. En uh, ik bedank Pimpen natuurlijk voor de techniek... Pim en ik, uh, morgen komt Goedemorgen Zandvoort. En volgende week dinsdag is uh, Jan van de Oever en Lucie van Brugge weer aanwezig met uh, Zandvoort Lunch Room. En dit, dat is het voor de rest. Ik bedank u voor het luisteren. En een heel fijn weekend. En geniet van de zon en het hitteplan. Some things in life are bad, they can really make you mad.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 I said Always look on the In 1976 Anatafta met Lex Goudsmit. Als het rijk was, Alle dagen, als het toch een rijk zou zijn, die, die, het die, die, Als die, die, die, die, die, het die, die, die, die, die, Rijk, die, die, die, die, die, die, die, die, met zeven kamers vloeren bedekt met dichte pijt een glazen koepel dat voor een zee van licht drie mooie trappen van één naar het dak de tweede naar beneden leidt de derde dient alleen haar voor de hand zit al ja. vreemd was je dier die